Vijf uur. Renate Kok met het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft een terrorist zich opgeblazen... bij een stembureau. Daarbij zouden zeker 15 doden zijn gevallen...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 België overweegt drijvende elektriciteitscentrales in te zetten... om een mogelijk stroomtekort op te vangen. Dat tekort dreigt deze winter door groot onderhoud... aan zes van de zeven kernreactoren in het land. Volgens Belgische media is er contact met een Turks bedrijf... dat binnen 40 dagen twee schepen kan leveren. Vanuit de havens van Antwerpen, Oostende of Zeebrugge... moeten die worden aangesloten op het hoogspanningsnet. Het zou voor het eerst zijn dat dit soort schepen in Europa worden ingezet. Nu worden ze vooral gebruikt als noodoplossing... Voor ontwikkelingslanden. Bij een aanrijding tussen een camper en een sneltram in Utrecht... is vanochtend een dode gevallen. Die zat in die camper. Twee andere inzittenden van de kampeerauto raakten gewond. Op de plek van het ongeluk was het een ravage. De voorkant van de camper raakte zwaar beschadigd... en de inboedel lag op straat. Ook de schade aan de tram was groot. Het ongeluk gebeurde op de weg der Verenigde Naties. Dat is een belangrijke verkeersroute tussen de binnenstad en de snelweg A2. Het weer dan vannacht daalt het kwik naar zo'n 8 graden aan zee... en 4 graden land Vooral in de zuidelijke helft van het land is er kans op mist. Morgen dan vooral in het zuiden nog wat zon. En het wordt een graad of 16 dan. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Can't feel anything When I love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 feel Go 9.